Het kabinet had de plannen hoog in het vaandel staan, maar laatst zei de staatssecretaris dat ze toch niet definitief zijn. Dat vinden de ondertekenaars onbegrijpelijk. Max Verstappen is tevreden met zijn startpositie morgen. Hij begint vanaf de vijfde plek en wilde vooral Lando Norris voorblijven. Die start vanaf de zesde plaats. Max Verstappen kan morgen in Las Vegas voor de vierde keer wereldkampioen worden. In Australië heeft een man een taakstraf gekregen omdat hij deed alsof hij trouwambtenaar was. Vijf keer sloot hij een huwelijk, maar die zijn dus allemaal ongeldig. De man had de cursus om trouwambtenaar te worden nooit afgemaakt. Het bedrog kwam aan het licht toen een vrouw een kopie van haar trouwakte wilde, maar die bleek niet te bestaan. Het weer het is bewolkt en er trekt lichte regen over het land vanuit het zuidwesten. Het wordt vandaag maximaal 6 graden. Vanavond volgt meer regen. Morgen een totaal ander beeld, dan is het meestal droog, waait er een zuidenwind en daardoor wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 een muziekje waarschijnlijk ook weer uitgezocht... door Moja Kop. klopt dat? Ja, klopt. <laughs> het is uh, Carol Emerald... en uh, A Night Like This. Ja, je hoort die zoveel meer van de... vind ik nee, de laatste tijd, vind ook, maar goed. Ik vind het jammer, want ik vind het een uh, ja, hele... Goedemorgen antwoord. zijn we weer bij elkaar... op 23 november. De techniek en de muziek Moja Kop. Redactie Ger Lofman. mijn naam is Ben Zonneveld. Wat gaan we allemaal doen? waar gaan we naar luisteren? We gaan straks luisteren naar een uh, opname... die gemaakt is door uh, Haarlem 105 met Sander ten Bosch van Zandvoort Beyond over de briekelen van het evenement. Er is uh, genoeg over gesproken. Afgelopen dinsdag was de uh, raadsvergadering... en daar ging het nog een flink keer over hoe en wat met uh, Zandvoort Beyond. Dan, uh, daarna naar, gaan we naar Yvonne de Vries. Die gaan een bijeenkomst organiseren, een presentatie in Juttershart... over babbeltrucs. Carina Vere heeft een interview gedaan met Arnold-Jan Scheers... en de broekpromotie over paradijsvogels. Dan gaan we naar het tweede uur. Daar komt Yves Fong voorzitter van het Innovatiefonds. Er is een nieuw convenant met de gemeente. Uh, we willen graag weten wat het verschil is en hoe nu verder met het fonds. Ron Brouwer zou eigenlijk een bekeuring krijgen van 1600 euro... maar is meegegaan met een aantal andere ondernemers in het project nix 18 en komt uh, vertellen hoe dat in elkaar zit. Als afsluiter praten wij met Carina Veren en Gilles Kok. Die gaan een oproep doen voor de podcast van Hotel Keur. We hebben het programma vol, hè? Ja, ja absoluut. Nou, begin beginnen maar met Sander ten Bos. Tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdagavond was de boodschap naar Zandvoort Beyond vrij duidelijk. Volgend jaar moet er voor minder geld een korter maar ook beter racefestival staan rond de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Sander ten Bos is directeur bestuur van Zandvoort Beyond en blikt terug op de raadsvergadering. En waar mogelijk alvast een klein beetje vooruit naar de GP in 2025. Sander, leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. Als je een raadsleert hoort zeggen, het zal opnieuw een festival worden dat eigenlijk niemand wil. Wat voel je dan? Nee, dat is natuurlijk helemaal niet fijn om te horen. En uh, dat, is, dat, is, ja, dat, is, dat is niet fijn. En, en dat gaat over de verschillende verwachtingen die er natuurlijk leven naar aanleiding van uh, uh, ja, de, de opdracht die wij hebben meegekregen. Want uh, je zegt de verwachtingen uh, die zijn ontstaan. Hoe is het zo gekomen? Kan je in het kort vertellen uh, waar het probleem ligt en uh, waar de onvrede in zit? Nou, ja, er is in een, uh, een vrij laat stadium is er, uh, een nieuwe concessieovereenkomst gesloten met Zandvoort uh, Beyond. En uh, ja, wij hebben. Um, in een laat stadium is daar is aan begonnen. En uh, in die periode is, zijn er verwachtingen geweest die we uiteindelijk gewoon niet waar hebben kunnen maken. Doordat de markt anders reageerde op. De 1 derde, 2 derde regeling. Wij hadden echt gehoopt dat we daar partners in konden vinden. Daar hebben we ook echt ons best voor gedaan. We hebben 175 bedrijven benaderd. We hebben met 60 een gesprek gehad. We hebben met uh, velen een, een tweede of derde gesprek gevoerd. En um, ja, daar is niet uitgekomen wat wij hadden gehoopt. Um, en dat is, dat is teleurstellend. Want hoe kijk jij terug op de vergadering afgelopen dinsdag... en de feedback en de reacties die je hebt gekregen? Um, ja ja, wij, wij hebben het aangehoord. En uh, net wat ik zei, er leven uh, een hoge verwachtingen. die hebben wij helaas niet waar kunnen maken. En en heb je ergens ook hè dat je denkt, wat had ik anders kunnen doen? Of op sommige punten dat je denkt, nou misschien hebben ze daarin wel gelijk? Um, nou, wat, wat gewoon gebleken is, is dat uh, wij niet in staat zijn geweest om de 1 derde, 2 derde regeling uh, uit te voeren. En uh, in, het, in, in het nieuws is allemaal uh, uitgestraald dat wij 350.000 euro hadden. Dus alle ondernemers die gingen een beetje achterover hangen en hadden zoiets van, nou ja, ze hebben geld zelf, laten ze maar over de brug komen. Maar aan, aan dat geld zat een regeling vast die wij niet uitgerold hebben. Ja, ja, en, en wat hadden, en je moet nu nog naar voren, want 2025 gaan jullie ook organiseren. Als jij nu kijkt daar naartoe, wat zijn dan de speerpunten waar, waarvan je zegt die gaan we anders doen, die moeten wij ook anders doen? Nee, we zijn nu eerst uh, in gesprek met de gemeente over, um, uh, wij hebben gisteren gevraagd aan de gemeente, hey, er is een amendement uh, um, ingediend door OPZ, um, daarin staan ook verwachtingen, wij willen nu eerst die verwachtingen scherp gemaakt hebben, zodat we weten wat de resultaatverplichting gaat worden en op basis daarvan kunnen wij begroten en kijken wat haalbaar is. En, en het budget is naar beneden bijgesteld. De afgelopen jaar hadden jullie nog 350.000 euro. Dat uh, komend jaar nee, wordt. Dat, dat, dat hadden we niet, hè, want daar zat dan een, een derde, tweede derde hele regeling ja. aan. Dus we hadden vorig jaar 150.000 euro. Ja. En uh, dat is waarvoor we zeg maar, uh, de activiteiten hebben kunnen organiseren. Want het andere deel van het budget is niet inzetbaar geweest. Uh, en, en nu wordt dat dan bijgesteld naar 150.000 euro. Is dat dan ook 1 derde, twee derde? Want dan hou je niks over. Nee, dat is niet uh, een derde, twee derde. Dus, voor... dus op zich is dat dan hetzelfde, zeg jij? Uh, nou ja, daarvan kunnen wij zeg maar, de paraplufunctie uitvoeren. En wij gaan in, met de gemeente in gesprek om te kijken... ...welke uh, mogelijkheden daar dan nog uh, bij in of passen... of wat we nog uh, zouden kunnen gaan doen. Weet je wat ik soms altijd voor bij dit soort dingen, hè? dat het grootste gedeelte verloren gaat in de communicatie tussen de verschillende partijen. Heb jij ook dat gevoel in dit geval? Um, nou, wij hebben uh, wel degelijk zeg maar, We hebben wel degelijk communicatie gevoerd. Uh, wij hebben ook elke veertien dagige wethouder meegenomen in de stad waar wij stonden. Um, wat je merkt is dat um, dat bereid. Uh, gedragen had moeten worden, waardoor er eerder dan uh, pas op het moment van uh, uh, de, het evaluatierapport van, uh, van respons eerder zeg maar, al berichtgeving was gedaan. Dus eigenlijk hadden we eerder de raad op de hoogte moeten stellen van de stand van zaken. Uh, je bedoelt, jullie hadden eerder de raad op de hoogte moeten stellen? Ja, dus ja dat hadden wij via het college hadden moeten doen. Ja. En hadden we de raad mee moeten nemen waar we stonden natuurlijk. Ja. Ja. En, en uh, wat zijn nu de volgende stappen? Eerst, uh, we hebben gisteren een goed gesprek gehad met de gemeente. Uh, op basis, daar hebben we een vraag neergelegd. Uh, daar komt nu een uitwerking van en wij hebben uh, op korte termijn weer een gesprek met de gemeente. En dan hopen wij uh, dat we daar een antwoord op krijgen en dan kunnen we de volgende stap doen. Dat is bevroten in gesprek gaan met de gemeente wat haalbaar is voor 2025 op basis van de concessievergoeding. En um, ja, dan uh, uh, ja, van daaruit gaan we dan verder. Ja. En, en is het ook in dit geval, hoop je nog dat de gemeenteraad, hè, iedereen die nu vrij pessimistisch was, dat ze uiteindelijk uh, met de schone lijn kunnen beginnen, iedereen met de schone lijn kan beginnen en zeggen we maken er iets moois van? Uh, nou, dan moet, daar moet denk ik nog wel wat werk voor gericht worden, want uh, het, het, ja, we zijn redelijk negen, nou, pessimistisch, zeg maar, als ik naar de raad kijk en de raad, terugkijk op de raadsvergadering, dus ik ben heel benieuwd of we uh, of, uh, nog iets goed kunnen gaan doen, ja, inderdaad. En, en nou weet ik ook, hè, waar, daar hebben we ook al heel veel berichtgeving over gedaan, uh, uh, issues met bijvoorbeeld de kermis of het, of het reuzenrad, is dat iets waarvan je zegt, nou, daar beginnen we mee en uh, alles wat daarna komt, dat is mooi meegenomen? Ja, maar de wens van over dit is veel breder dan dat. Hè. We willen een scherm op het Badhuisplein ja. in Zandvoort. Uh, we willen um, een muziekfestival voor in het weekend van de Formule 1. Um, dat soort vragen moeten eerst allerlei geduid worden. En, en um, op dat soort afdrachten moeten eerst allemaal geduid worden. In, in wat moet dan het resultaat zijn? En daarover zijn we nu in gesprek met de, de gemeente zelf. Wanneer, wanneer is er meer duidelijkheid? Ja, dat durf ik uh, niet te zeggen, want dat hangt er een beetje vanaf hoe snel de reactie komt vanuit het gemeente Zandvoort. Op het moment wij hopen dat we na het college van volgende week dinsdag een richting krijgen, dan kunnen wij woensdag daar uh, gelijk mee aan het cijferen gaan en vervolgens uh, de woensdag erop het gesprek voeren met de wethouder. Uh, en ik hoop dat we dan um, uh, een richting hebben. Uh, ik ben ontzettend benieuwd. Uh, Sander Ten Bos uh, van uh, uh, Sanford Beyond. heel erg bedankt voor je toelichting. En hou me vooral ook even op de hoogte wat, uh, wat hier uitkomt. Dank je wel. Ja, dit was uh, Sander Ten Bos. Uh, de raadsvergadering was nogal tumulteus. Er werden allerlei moties en uh, amendementen ingediend. Uh, ja, uiteindelijk moet hij het inderdaad doen met 150.000 euro. Maar hij heeft ook nog iets van 60.000 in de achterzak. Zoals uh, meneer Berg verkondigde. Dus we gaan het zien wat het volgend jaar komt. ja, weer een muziekje. Ja, uh, yeah. uh, Aretha Franklin met uh, You Make Me Feel a Natural Woman. Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. Aangeschoven, ja leuk. Ben. <laughs> en uh, Loogman is de naam. Uh, ja, want ik wil uh, wel eens weten wat het uh, allemaal uh, behelst uh, bij de vrijwilligersavond. Want die is, uh, die is upcoming, hè? Ja, um, de stichting uh, Gebroeder Schumacher die uh, heeft uh, gevonden dat we dit jaar alle vrijwilligers gaan uh, bedanken. Ik ben penningmeester van de stichting. En, uh -huh. uh, dat gaat aanstaande donderdag gebeuren. Daar hebben we assistentie in de krant gestaan. Ja? Uh, we houden een inloop. Dus alle vrijwilligers van mogen gewoon komen. Iedereen? Ieder, a, alle vrijwilligers. Ja, ja, ja, dat bedoel ik. Dus jij ook? Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, en uh, uh, het is gewoon een gezellig inloop uh, in de Blauwe Tram hè, bij het LDC. Uh, er zijn hapjes, drankjes, de muziekje wordt er gemaakt. En het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen gewoon eens met elkaar praat. Van joh, hoe doe jij het? En, uh, en wij zeggen dan van jongens, dankjewel. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de, de opzet. En hoe lang uh, gaat het duren? Van 5 uh, uur s middags tot 7 uh, uur s avonds. Okay. Ook aardig te vermelden is dat aan de voorkant, tussen uh, drie en vijf, half vijf, is de uitreiking van de Niekmeijerprijs. Oké, okay. en de Niekmeijerprijs is de prijs voor de. Zeg maar. De vrijwilligen van, van Zandvoort. Precies. Ja, daar wordt veel over gesproken, moet dat nou en dit en dat. Mm -hmm. Ja, het is een raadsbesluit, dus dat dient de raad eigenlijk uit te voeren. En die heeft uh, pluspunt gevraagd om dat te doen. Dus dat is dan ervoor okay. in de raadzaal. Ja. Oh, dat is in de raadzaal. Ja. Oh, wat leuk. En is, de, is, de, is het al bekend wie het gaat worden? Nee, nog niet. Nee, nee, nee. Alle uh, nominaties zijn binnen, zijn er 17. Ja? Uh, maandag komt de jury bijeen. Ja? En als het goed is komen ook alle uh, genomineerden bij elkaar. Er wordt een foto gemaakt enzovoort. Nou, dan moet de jury beraadslagen en dan uh, komt dat er donderdag uit. Ik denk dat jij het moet worden. Nou, dat denk ik niet. Nou ja, jij bent niet alleen vrijwilliger hier bij ZFM, maar ook bij uh, uh, Makrelen en bij... Uh, uh, nou ja, bij de vrijwilligersavond. Ja. <laughs> uh, dat heb ik al eerder gezegd. Ik, ik, ik doe dit omdat ik daarna de leuke gezichten zie. Ja. Uh, en hier zie ik het ook uh, in de radio. Zeker als je uh, met makrelen bezig bent of met met mm -hmm. dan, oh, ja, dan, dan, dan fiets je daar rond en dan zie je gewoon tevreden mensen. Ja. En dat, uh, ja, dat weet Gilles ook. We doen samen de nieuwjaarsreceptie. En als het dan goed loopt, dan vinden wij dat leuk. En dat ja. is eigenlijk de, de doelstelling. Dus daar hoeven wij geen... Geen zonvoorter of vrijwillig wat ja voor te horen. Maar dan komen we wel een biertje drinken. Kijk, ik kom zeker. Ja, leuk. En uh, uh, nou ja, dan spreken we elkaar daar nou weer. En we gaan elkaar zeker spreken. En dan gaan we weer een muziekje draaien, Marja. En Marja draait leuke uh, muziek. En Anastasia met uh, Left Outside Alone. Hmm. Juist goed. Ik heb Carina het interview. Dit is ZFM. Goedemorgen Arnold. Goedemorgen. Arnold, ik ga jou nu interviewen omdat er een heel mooi boek uitgekomen is van jou afgelopen zondag. De legendarische paradijsvogels, ontmoetingen met bijzondere mensen. Hoe kom je daar zo bij om hier een prachtig boek van te maken? Nou, ik dacht... Uh, kijk, ik was heel erg bezig mee, geweest met een onderzoek... naar de oorsprong van het Sinterklaasfeest. Uh, en daar heb ik ook verschillende boeken over geschreven, twee. Uh, en toen dacht ik van, uh, ik wil ook iets anders... omdat uh, die kwestie zo verschrikkelijk omstreden werd. En tegelijk ontstonden er allerlei oorlogen om ons heen. En de mensen gingen weer in uniform voor me lopen. Toen dacht ik, nou, ik moet toch weer eens uh, wat meer verdiepen... in iets wat ik al mijn hele leven in be mee bezig ben. En dat is het ontmoeten van bijzondere mensen. Want maar die... even tussendoor... Arnold Jan Scheer, jij bent de schrijver van dit prachtige boek. Want waar moeten de mensen jou van kennen? Naast dat je ook illusionist bent. Uh, waar kennen de mensen jou van, eigenlijk? Dat weet ik niet. Uh, sommige mensen kennen mij helemaal niet. <lacht> Maar uh, nee, uh, ik ben een tijdje... Uh, uh, heb ik tele een televisieprogramma gemaakt, Paradijsvogels. En dat uh, programma is vrij populair geweest. Uh, en dat presenteerde ik. Dus mogelijk kennen mensen mij daarvan. Ja, en wanneer was dat eigenlijk, die Paradijsvogels? Was dat uh, Of hoe lang geleden is dat wel niet? Oh, dat is... Ik ben er heel slecht in okay. in, in jaartallen en zo. Gaat uh, het, is... het dan over de jaren 70 of de jaren 60? Nee, meer, meer de jaren 80 misschien. De jaren 80, oké. Okay. Ja. Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om bijzondere mensen te ontmoeten? Want ja, ik, ik ontmoet ook veel mensen. Ik ontmoet ook veel bijzondere mensen, maar zo bijzonder als ze hier in jouw boek beschreven zijn met foto's en al, ja, dat, dat gebeurt mij niet zoveel. Ja, mij wel. <laughs> kijk ik kom uit Amsterdam en ik, ik zwierf vaak door de stad met een vriendje, een gevluchte Joegoslaaf. En wij wilden journalist worden omdat wij, ja, omdat wij door de stad zwierven. En ook, kijk, het was een tijd van Provo's en hippies. En flower power en uh, seksuele revolutie. En mensen waren, euh, euh, waren euh, hun vrijheid aan het ontdekken hè, na de oorlog. En, en daar waren veel ludieke mensen bij, die spelende mensen, zeg maar... Maar mijn opa was ook een paradijsvogel. Hij was uh, havenarbeider, houtvlotter in de Amsterdamse houthaven. Hij moest uh, vlotten maken van uh, palen die in het Noor door Noorse schepen in, het, in de haven werden gegooid. Die moesten daar uitharden of zo, weet ik veel. En uh, met punten onder zijn schoenen moest hij dan over die rollende palen heen en weer uh, rennen. Met een, met een pikhaak in zijn hand. En hij was dus eigenlijk havenarbeider... Maar hij heette Leeman de Lensveld. Wat een uh, hele chique naam is. Ja. Uh, en daaruit, maar hij, zijn, zijn vader had een... Uh, maar dat moet je, moet je natuurlijk niet op je deur, doorzetten, deur zetten als communist. Want dat was hij. Uh, en uh, zijn, uh, zijn vader had een uh, postbedrijf. Een soort couriersbedrijf avant la lettre. Op het Oude Kerkplein in Amsterdam. En met paarden en zo. En de, voor koffie en thee uh, bezorging. Maar hij was een sterke verhalenverteller, mijn opa. Hij, uh, wij dachten altijd dat hij, uh, dat hij fantaseerde. Dat hij loog, dat hij overdreef en zo. Maar het was allemaal echt waar. En met hem uh, verkende ik de haven. waar hij, aan, hij woonde aan de haven. En daar woonden allemaal bijzondere mensen. Zwervers. Uh, uh, um, mensen die onaangepast waren, die hun vrijheid lief hadden. En uh, ik luisterde graag naar die verhalen en ik kwam op voor de radio te werken, voor de NCRV, door een van die mensen, uh, uh, um, omdat ik daar contact mee had. En uh, de, ja, ik, ik, ik, uh, uh, Jan Villekus, die vastmajeur Majeur maakte, was een tv-programma ja, en er waren maar twee netten toen nog. Die wist dat binnen te sleutelen, binnen de NCFV, als televisieprogramma. Uh, dus er waren twee televisienetten. En uh, dan, toen, ja, toen zei hij tegen mij van, uh, ken je nog meer van dat soort mensen? Van die bijzondere mensen. En die kende ik heel veel, want omdat ik, omdat ik vaak door de stad zwierf en zo met een vriendje. Uh, en toen kwam ik voor een jongerenprogramma eerst te werken voor hem... en toen later voor dat tv-programma Showroom. Uh, en in dat programma konden wij, uh, konden wij al, al die verhalen vertellen uh, kwijt. De, de, de, de, de meest waanzinnige uh, types. Kun je er een paar noemen? Nou, uh, er, was een, uh, er was een man die heette Boer George. Die stond met eieren op de Noordermarkt. En dat was een kippenboer eigenlijk. En hij belde mij elke zondag op. En dan vertelde hij. Uh, Van de scheer, zei hij. Want zo, ik het scheer. En. Uh, uh, de eierprijzen zijn weer omhoog gegaan. En dan. Uh, en dan vertelde, ik stond hij een uh, half uur te oreren. Uh, en dan zei hij, na een half uur zei hij van... ja, ik moet nou afbreken, want er staan allemaal mensen... die staan op de telefooncel te bonzen. Want er stond een hele rij. Nou, dat, die, maar die man die had dus uh, zo'n eigenzinnige visie over de maatschappij... omdat hij er eigenlijk buiten stond. Ja. En het waren vaak mensen die buiten de maatschappij stonden... en die interesseerden mij meer dan de mensen die in de maatschappij stonden... Ja. Politiek heb ik me nooit veel voor geïnteresseerd. Maar het, gewone mensen, normale mensen vind ik altijd het, het leukste. En sommigen zien er heel bijzonder uit. Die hebben een baard en die zijn een soort profeten om te zien. En sommigen zien er helemaal niet bijzonder uit. Maar die hebben een heel bijzonder leven gehad. En dat... Dat interesseerde me en dat, heb ik toen, ja, dat ben ik blijven volgen mijn hele leven lang. En dit boek is, is eigenlijk een weerslag van uh, 50 jaar, meer dan 50 jaar ontmoetingen met paradijsvogels. Ja, want je hebt het ook ingedeeld in uh, verschillende hoofdstukken. Ja. Uh, het ziet er echt heel erg leuk uit. De voorkant is al meteen heel opvallend. Uh, wie staat er eigenlijk op de voorkant? Wie is dit? Oh ja... Dat, dat, die, die heb ik genoemd de, de seksapostel. Oh. Dat kwam omdat uh, ik kwam een keer met een, vriend, met, met een vriendje ook langs de, langs de grachten. En daar was een pand van de NVSH. En daar stond, zag ik een man en die zag eruit als een oude variétéartiest... Uit, uh, uit de glorietijd van, uh, van Montmartre ongeveer. Oh, ja. Zo'n uh, Moulin Rouge, dat, dat, zo'n zo soort type. En het bleek ook wel te kloppen, maar ik zag hem alleen maar gebaren. En toen, hij stond achter, in een zaaltje daarachter. Toen zijn we naar binnen gegaan en toen eh, raakte ik met hem in contact. En toen bleek dat hij dirigent was geweest van het orkest van Hek. En Hek was, een, was een, op het Rembrandtplein een tea room, een soort dames tea room. En daar, dat had een orkestje nog en een variëteeprogramma. programma. Uh, en hij was ook zo'n type. Zo uh, hij was van... Uh, uh, hij had, hij, zijn, zijn, zijn moeder was uh, kostuumnaaiste van de stad Schouwburg. Zijn vader was decorontwerper. Ze was een Joodse familie. En hij zelf organiseerde Georgië. Dus echt... Uh, <lacht> ja, het was de tijd van de seksuele revolutie. En uh, hij... Uh, uh, en ja, ik vond hem zo intrigerend, vooral door zijn motoriek, ja, ja. zijn manier van doen, zijn manier van praten. En hij kon ontzettend goed praten. Uh, en uh, ja, hij, hij uh, citeerde Nietzsche, Schopenhauer uh, enzovoort. En, uh, en toen heb ik, ja, uiteindelijk heb ik een uh, in, in het latere 'Paradijsvogels' programma 'Paradijsvogels' wat uh, wat ik, nou ja, dat is een apart verhaal. Hoe dat, maar dat, dat, is, dat is het programma wat ik maakte. En toen heb ik hem daar ook in gehad. In dat, in dat programma. Vogels. En toen stond hij in die rode cape. Stond hij in, in, het, in het Amsterdamse bos. Alsof hij zo weg zou vliegen. Ja. Ja. En ja. Het, is een, uh, het was een hele intrigerende man. Maar ja, al die mensen die waren heel intrigerend. ja. ja. Want wat ik, uh, wat ik zei, dus de, de indeling is erg goed gedaan. Ja. Uh, begin, even kijken. Je hebt uh, de mensen die buiten de maatschappij stonden en bijzonder zijn... een beetje ingedeeld in dierenvrienden en natuurliefhebbers... Uh, hemelstormers en uitvinders... <lacht> uh, grensoverschrijders, lichaamskunstenaars... vrijheidszoekers en verzamelaars, muzikanten en levende kunstwerken... En, als je er nu nog even één kan uitlichten waarvan je zegt: Nou, dat, dat maakt het toch wel de, ook ontzettend leuk als de mensen dit boek al überhaupt gaan kopen en inkijken. Want het ziet er heel mooi uit. Prachtig veel foto's. Uh, verschillende kleuren bladzijden En heel erg leuk geschreven. Nou, dit is oh, sla bijvoorbeeld... ik meteen open. Ja, je slaat open... Ja, wacht. Je slaat Vertel. Open... Je slaat open Haring Arie. Haring Arie -Ari. -Ari was uh, een penose. Dus een, uh, een Amsterdamse onderwereldfiguur eigenlijk. Zeg. Nou ja, onderwereld. In ieder geval, dat noemden ze de penose. En hij bedreigt mij hier met een mes. Voor de grap natuurlijk. Uh, ja. En... Hem interviewde ik ook voor... Uh, voor uh, uh, ja, we maakten, een, we maakten een film ook over de penozen. En interv hem interviewde ik uh, de, toen. Maar de eerste die ik, een van de eerste die ik interviewde... was ook een uh, grensoverschrijder, zeg maar. Dat was Pistolen uh, pistolenpaaltje. Oh ja. uh, ik werkte voor een uh, huis-aan-huisblad... Uh, in, uh, ja, 40 jaar geleden of zo. Uh, en in Amsterdam. Drie, uh, met een, een grote oplage. En, dat, uh, en toen schreef ik. En ik mocht dus hele, hele pagina's schrijven. Halve pagina's in dat blad. En deze kwam, die pistolenpaaltje kwam dus op de voorpagina. En die uh, pistolenpaaltje had, uh, zei hij, in het verzet gezeten. en had wapens geleverd aan het verzet. En uh, hij was een soort. Uh, ja, een, een, een, een figuur die je ook heel goed in Zandvoort zou kunnen tegenkomen. Uh, een, een, um, een, een, een figuur die, uh, die, die, die in de horeca had gezeten enzovoort. En, maar die nog steeds in wapenhandels handelde. Hij was een enorme dierliefhebber En... Hij wilde dus mensen die dieren mishandelden... die wilde niet flink gaan aanpakken met een soort knokploeg. En daar wilde hij wel dat ik daar een artikel over schreef. En dat kwam dus ook op de voorpagina van dat blad, van, de, van die krant. Ja. Dus ja, sommigen zijn heel beroemd geworden. Ja? Er staat ook bijvoorbeeld in uh, uh, de IJsman van de Slotenplas. Toen hij nog totaal onbekend was... Uh, uh, uh, uh, Henk Schiefmacher, een tatoeërder die op de wallen nu... Ja, heeft de tijd op de wallen gezeten. Die mijn fotograaf was bij een Nieuwe Revue. En uh, die nog totaal blanco was. Maar nu is hij heel ja. corpulent, ja, zou ik ja. wel zeggen. En is totaal uh, volgetatoeëerd. Ja. Hem heb ik nu voor dit boek weer opnieuw opgezocht. Want we kennen elkaar al tientallen jaren dus natuurlijk. Ja. En ja, met al die mensen heb ik enorme avonturen beleefd. Ja, en je blijft ze volgen. Uh, dit heb je allemaal samengesteld in dit prachtige boek. Uh, het boek is ook te koop hier in Zandvoort, ja, toch? Ja, bij de Bruna, ja. Nou, heel goed. Dus uh, het boek zal meteen opvallen... En uh, ja, ik ga eigenlijk al zo beginnen met lezen. Ik denk dat ik begin bij de natuurliefhebbers. Want uh, dat vind ik uh, heel interessant. Maar eigenlijk bekijk je eerst de foto. En dan denk je, jee, wat, wat zijn dat nou weer voor mensen? En dan ga je de teksten lezen En dan maakt het toch allemaal duidelijk... dat de verhalen ook echt ontzettend mooi zijn achter deze mensen. En uh, dat ze echt wel een verhaal te vertellen hebben. Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken. En ik ben blij dat je... Uh, dit met ons deelt. Dat je al deze figuren. Die je in al die jaren hebt verzameld. Dat je die met ons gewoon in een prachtig boek deelt. Nou dankje, dankjewel. Dankjewel voor dit interview. Ja, Jij bedankt. Live vanuit Zandvoort. Is dit ZFM. Carina gaat dus gewoon door met babbelen. Dat hoor ik, dat ik, ze is straks weer aan de beurt. Dit was de interview van Carina. Uh, over de Paradijsvogels. We gaan een muziekje draaien. En dan komen we terug met Carina en Gilles Kok.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 en I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats and they're coming to take me away ha, ha, ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers, who sit and smile and twiddle their thumbs and toes and they're coming to take me away ha, ha. To the funny farm where life is beautiful all the time and I'll be happy to see Een prachtig stukje muziek van, nou ja, ik, Carina wordt er een beetje nerveus van hoor ik Ehm <laughs> um, we hebben het een en ander omgeswitst... want wij zaten eigenlijk te wachten op Yvonne de Vries van Juttershart. Yvonne, mocht je dit horen... kom dan alsnog even naar de studio om uh, het interview te doen. Uh, vandaar dat Carina Veeren en Gilles Kok hier beide aanwezig... want die waren iets vroeger... Um, het onderwerp naar voren trekken... en het gaat over een podcast van uh, Hotel Keur. Ja. Um, maken jullie wel vaker podcasts? Um, nou ja, uh, dit wordt de eerste, maar wie weet... Nou, uh, we hebben natuurlijk de, de, de Zandvoort podcast bestaat al enige ja, jaren. Ja. Uh, die zijn we in 2021 begonnen met uh, Weiler Gert van Kuik. Uh, door zijn overlijden is het eigenlijk ook een beetje uh, gestaakt. Die, die gesprekken die we toen hadden uh, op regelmatige basis. Uh, de Zandvoort podcast host wel een aantal andere podcasts. Zoals de, de Barboek, uh, wat nee. van Sandra Lissenberg uh, uh, is. Uh, en de Natuurpodcast van zuid kermerland uh, zijn we bij betrokken. Maar het is heel leuk dat Karina uh, die kwam uh, uh, nou, bij de opening van Hotel Keur eerder dit jaar. Ja. Uh, tot de conclusie dat er zoveel te vertellen is over het hotel. Dat dat eigenlijk wel een podcast waard zou zijn. En ja, uh, op een moment kwamen wij elkaar tegen. We dachten, hey, ik heb een podcast en jij hebt het idee. Laten we samen <lacht> eens uh, gaan optrekken erin. Nou, en zo zaten we uiteindelijk vorige week uh, officieel bij elkaar om te brainstormen hoe we die podcast gaan vormgeven. En inmiddels uh, ja, kan je wel zeggen dat het uh, is gaan leven. We hebben een uh, oproep geplaatst uh, binnen Zandvoort... van wie uh, heeft herinneringen over het hotel. En, uh, nou ja, ik moet zeggen, het stroomt binnen uh, aan, aan alle kanten. Ik ben heel blij. Ja, ik, ik heb er ook wel herinneringen aan. Ik ben, ja? We hebben namelijk ons huwelijksfeest daar in de kelder Precies Precies, van ja. Ja, want ze zei al, je moet ook even... De <laughs> uh, ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat is een goede herinnering. En ik was ook bij de opening, dat ziet er fantastisch uit. Maar uh, je pikt Hotel Keur eruit, omdat er zoveel over te vertellen is. Nou, ja, het kwam bij de opening, liep ik, uh, want je kreeg dan een rondleiding. Ja. Uh, in groepjes mocht je dan mee uh, het nieuwe hotel, het nieuwe uh, gerenoveerde hotel bekijken... Uh, Tom en zijn vrouw natuurlijk super trots. Maar tijdens het wandelen uh, hoorde ik allemaal... oh, hier heb ik nog uh, uh, uh, gespeeld hier beneden in de kelder. Oh, hier heb ik dit. Oh, ik ben begonnen al, Dat was mijn eerste baantje hier. <lacht> Toen dacht ik, wacht even, wacht even. De, uh, dit, dit zijn zulke leuke detailverhalen. Ik dacht, dit moet niet verloren gaan. En uh, gelukkig hebben we ook goedkeuring van de eigenaren nu... om de podcast te maken. Ze willen ook echt meewerken... Mm -hmm. En naast dat er heel veel geschiedenis in dit uh, hotel te vinden is... Ja, ze hebben ook nog een en ander gevonden toen ze aan het, uh, aan het bouwen waren. Ja, zo, hè? ja, een vloer uit een strandtent, uh, een balk uh, van het spoor, een geheime van alles, trap. Ja, ja uh, reuze benieuwd uh, wat daar de verhalen achter zijn. En uh, ja, Tom heeft zelf ook een uh, mooie uh, lijn in de glas-in-lood raampjes uh, uh, gemaakt. Daar wil hij dan met Arie Koper over zitten. Om dat een beetje in de geschiedenis weg te zetten. En, ja, maar Had wij... Het, het genootschap moet natuurlijk inderdaad ook wel een en ander weten, Gilles. Zeker. Ja, dat lijkt me wel. Die hebben uh, de historie van heel Zandvoort uh, zo goed mogelijk in kaart. Ja. Uh, en Die hebben ook veel informatie over het hotel. Er is ook best wel wat informatie beschikbaar al. Uh, het is zover wij weten het oudste nog bestaande hotel in Zandvoort. Dus uh, er zijn misschien wel oude hotels, maar die zijn er niet meer. Dit hotel... Is ooit begonnen waar nu Hotel Faber zit. Dus bij mijn weten is Hotel Faber dus het tweede oudste. Ja. Dus, het uh, Hotel Keurs is na enige jaren verhuisd uh, naar de locatie waar ja. ze nu zitten. En van daaruit zijn ze ook gaan uitbreiden in, in al die jaren steeds een stukje erbij. Er um, is dus weer wat stukjes uh, zijn afgestoten geweest de afgelopen jaren. en Dat heeft uh, de huidige eigenaar Tom dan weer uh, vorig jaar helemaal uh, weer bij elkaar gevoegd. Dat is een heel mooi modern hotel met heel veel voor uh, detail en voor historie en uh, ja, het is, het is voor mij een uit, onuitputtelijke bron van informatie uh, over hotelkeur Keur te vinden. En uh, ja, het is leuk dat de mensen die reageren, die inderdaad reageren van goh, ik heb daar nog als kind uh, de kamer schoongemaakt of ik heb daar uh, mijn bruiloft gevierd, uh, een bridgeclub, een, uh, een dansvereniging. Er is van alles gebeurd daar. Ja, ik zie dat nog zo voor, want ik kwam binnen <laughs> en dan ging een trap, een hele brede trap, gingen beneden en daar was dan de feestzaal. Uh, gaat de podcast ook over het achterste gedeelte. Want dat heeft natuurlijk allerlei wisselingen uh, gedaan. Van café tot, uh, tot drugs. Nou, uh, een harscafé. Mm -hmm. uh, er heeft van alles in gezeten. Chinees restaurant. En, ja. nu, en nu, ik heb die rondleiding ook mogen meemaken. Er zijn prachtige appartementen daar beneden. Heel nu. mooi, ja. In mijn jongere jaren kwam ik uh, zo nu en dan wel eens Weet in een coffeeshop, <laughs> Met de trap naar beneden. En uh, ja. dan kon je heerlijk poelen, vooral. Ja, He? Een podcast gaat een hele andere kant op. <laughs> maar, nou, uh, ik ben dat, uh, het, het hoort wel bij het hotel. Ja, het Precies. Ik ben daar uh, uh, nou, een jaar of vijf, zes geleden ook een paar keer binnen geweest. Toen zat daar een uh, TotoWeb, een, uh, een internetbedrijf. En die deden ook aan, uh, uh, noem je dat, ZZP uh, kantoorruimtes mm. verhuur. Uh, maar nu dat ik bij de opening binnenkwam, was ik echt aan het rondkijken. Van, goh, zou hier dan die snoekentabel hebben gestaan? <laughs> ja. en, maar vooral die tuin, daar was ik van onder de indruk. Het is een prachtige tuin ja. geworden. Terwijl dat, en ik heb in mijn jonge jaren ook bij, naast Fong Lee boven een, een etage gewoond. En dan had ik uitzicht op die tuin. Ja, het is echt een prachtige tuin. Terwijl, uh, dat is nooit zo mooi geweest in mijn beleving. Misschien in de beginjaren, daar was ik dan weer niet bij. Maar uh, dus Hij het wel heel mooi gemaakt. Precies, daar een, wil ik eigenlijk naartoe. Het is een tuin. prachtig hotel ja. uh, geworden. En uh, nou ja, we hopen dat we allemaal in kaart te kunnen brengen. En, uh, en een, een paar mooie podcastafleveringen te gaan maken erover. Ja, ik hoor ja. nu al afleveringen. Ja, ja, ja, want ja dat wel past niet in Dat past niet in één. Maar, maar als ik nu door het dorp loop, ga ik echt gewoon iedereen vragen. Wat weet u van Hotelkeur? Ja, en, dat kan uh, je wel doen. Nou, best wel een aantal ook van. Uh, nou, niet eigenlijk. Maar uh, er zijn er ook al een paar die zeggen. Ik meen dat daar Algerijnen in gezeten hebben. Nou, dus daar ben ik gisteren even in het archief gedoken. Ja, dan zie je krantenberichten. en uh, Dat er inderdaad 50 Algerijnen in gezeten hebben. En, uh, die, deden en wat de, deed die, ja, die deden de vliegschool, geloof ik. En het waren schatjes. <gül> en uh, ja, dat zijn leuke verhalen. Ja, die had ik die nog niet gehoord. Die, ja, die hebben zich ook gemengd dus in het dorp. En sommigen kregen natuurlijk ook relaties. En, mm -hmm. ja, dus, um, en er is ook een, een veiling geweest... van allemaal Persische, Afghaanse tapijten. Uh, nou, <grijpt> allemaal grappige, grappige... Heel lang, vijf, heel lang een chinees Maar leuk zijn. is ook dat um, uh, de start van het hotel... was ook meteen de eerste huwelijksdag van... Uh, van de eigenaar. Oh. Dus toen het hotel 50 jaar bestond... hadden zij ook hun 50-jarig jubileum. Oh, dat is wel leuk. Dus dat zijn ook wel weer mooie details. Je hebt een oproep gedaan, hè? Um... Nou, het loopt storm. Het, ja. Ik krijg echt een dat live binnen... Uh, via de WhatsApp ja, leuk, ja. uh, van ja. iemand... Uh, misschien weet je het niet... maar in mijn middelbare schooltijd... Uh, ben ik weer beste vrienden geweest... met Leo Duivenvoeren. In 1976-82. Zijn ouders runnen toen het hotel keuren. Nou, hartstikke leuk. Ik zal het niet helemaal voorlezen, het is een heel verhaal. Maar wel, wel weer iemand die uh, gaat maar, interviewen voor de Maar ook voor de, de podcast. moeite doet om dus dit Zeker, te ja Zeker, ja, ja. Maar we krijgen ook complimenten van wat een goed idee. En ja, het is natuurlijk ook heel erg mooi dat de verhalen nu vastgelegd worden. Um, en ja, voor later. Uh, het zijn prachtige verhalen waar wij met plezier naar gaan luisteren. Ik hou zelf heel erg van podcast. Dus... Je, jullie zeggen nu al afleveringen. Ja. Um, hoe lang duurt zo'n podcast? Ja. Ja, we hebben de, uh, uh, bedacht dat het ongeveer half uur, drie kwartier wel het max moet zijn. Uh, we gaan het uh, opsplitsen in verschillende onderdelen. Dus we gaan het uh, waarschijnlijk de eerste keer hebben over de beginjaren. En dan misschien Bye. wat per tijdsbeeld uh, uh, in stukken knippen. Uh, we willen ook met gasten gaan praten in de podcast. Misschien gaan we bij mensen op bezoek. We gaan zeker uh, in het hotel natuurlijk rondlopen. Het uh, moet echt dus, een podcast zijn, niet ja. een, uh, een, een interview. Het moet... Er moeten ook geluidsfragmenten bij en lopen. En deuren die open en dicht gaan. Ook weer niet een hoorspel. Nou, dan begint het dan wel het beleid als ik jou zo... Neem een zakje giet mee en dan komt het wel goed. Als je over het een zak die je fijn krijgt. Met je hand in een glas water zoals het regent. Ze ziet het al helemaal zitten. Ja, ik zie het sowieso zitten. Ja, ik hou van geschiedenis en ik hou van verhalen. Zeker uit dit dorp. Het is prachtig, ja. Als je dit zou opzetten... Uh, krijg je dan misschien ook het gevoel dat je uh, na dit een ander object moet gaan belichten? Ja, dat, uh, dat, we willen niet te hard van stapel lopen. Nee, maar dus, uh, we maar... willen eerst kijken hoe dit loopt en hoe dat hoe allemaal gaat. Ja. Uh, maar we hebben wel het enthousiasme al te pakken. En we denken wel dat er uh, meer gebouwen, of, uh, niet alleen hotels, maar ook andere gebouwen... wel uh, zich lenen om de geschiedenis te belichten. Ja, en, uh, ja, dus ik denk dat dit iets moois zou kunnen je worden idee, voor de ben? toekomst. Zeg je? Heb je al een idee dan? Van, nou, dat nou, lijkt uh, me uh, ook ontzettend leuk Het schiet om. zo bij mij te binnen, wat weet je van de waardertoren. Ja. ja. Het oude dus raadhuis. Het, daarom raadhuis. Er, er ja. zijn een aantal oude gebouwen. Voor die wel, de oude marie school. Ja. Schaft school. Ja. Ja. Met de leien dakstenen die ik erover haalde. Met verzinnende plekken. Mag die jij eraf haalde. Oh. Ja, het was, uh, uh, ik zat op de Marierschool ernaast. <laughs> en uh, het dak van Hanni Schaft had leidstenen. En dan klok we naar boven toe. En dan pikten er een of twee. Want dan kon je op kruiten. Oh, dus lekkage bij de Hanischaf? Ja, <laughs> <vond ik>. ah, <laughs> ja, dat Hanischaf zal uh, bijvoorbeeld zoals Johnny Kraai kwam daarop. En uh, daarvoor was, een, uh, was het zwarte veld, het nog echt zwarte veld. Mm -hmm. En was, <laughs> vaak was het de ruzie tussen de Maria School en uh, Hanischaf. En Dus daar ja. zijn wij elkaar al eens tegengekomen. Ja, <laughs> dus, ja, ja. Kijk, zo heb waarschijnlijk elk gebouw, ja. uh, el, elke vereniging van Zandvoort heeft zo'n historie. Ja. Vandaar dat ik. Dit vind ik hartstikke leuk. En Hotel is natuurlijk echt iets van de historie en je, je noemt het zelf al. Ja. Uh, Roept roep, roep dit op de radio en gelijk komt er al reactie. Nou, als er niks was gekomen, dan was het ook duidelijk. Dan jawel, is er geen uh, animo voor. Maar het feit dat er nu uh, binnen een week al zoveel. Hoe, hoe, hoeveel heb je gekomen? er ongeveer? Nou, Gilles houdt het een beetje dat bij nou want... Zo ruw, hè? De... Ja, we het uh, met de Zand van de krant een berichtje ja. online geplaatst. Uh, en ook in de krant zelf. En uh, per mail hebben we vier, vijf mensen gereageerd. En per uh, Facebook zag ik net uh, 17 mensen die een reactie hebben gestuurd. En op uh, Instagram zag ik wat voorbij komen. Dus. enkele tientallen, zeg maar. Ja, dus, ja, dus als ja. mensen het nu horen en denken van... Maar leuke verhalen al. Dat je denkt, oh, is, uh, daar ja. gaan we achteraan. Ja. Dus het wordt al een dagtaak om al die mensen <laughs> te gaan benaderen... En, uh, en uit te nodigen voor het gesprek. Ja, of we gaan naar ze toe. Kan ook. Ja, met die zakchips. Ja, precies. En de gimpak. We, we hebben het plan voor onszelf zo nu... Uh, dat we deze maand gaan inventariseren... en uh, een plannetje maken... en dan, uh, begin januari een soort scriptje... van welke aflevering, welke onderwerpen. Ja. En dan uh, ergens rond februari... alle opnames maken... en dan zullen we ze één voor één uh, laten monteren... en, uh, en uitzenden. Mag ik of publiceren, uh... moet ik zeggen. Mag ik dan ook verzoeken dat jullie tegen die tijd dat het af en toe nog een keer terugkomen? En dan hebben we het een beetje inhoudelijk over de verhalen. Ja, lijkt me Zonder het te veel te verklappen, want mensen ja. moeten gewoon zelf ja. luisteren. Ja, maar. ja we gaan ja. een paar mooie teasers afgeven. Dus ja, ja, ja, goed idee. Gilles, Carina, dank. Ja, goed, bedankt. Uh, en ik ben zeer benieuwd hoe dat uh, vorm gaat krijgen, die uh, podcast. Ja, wij, ja, wij ook. Mooi, <laughs> heb je nog een leuk muziekje? Ik heb uh, Billy uh, Joel met uh, Pianoman. Nou, we gaan dan luisteren. We gaan we daar luisteren. Dan gaan we naar de boodschappen en wij zijn. tonic and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 With David, we're still in the Navy, and probably will be for life. Forget about life for a while